Ze verbleef de afgelopen weken in leg. De vorstin had haar verblijf daar met bijna een week verlengd... om dicht bij haar zoon Prins Frizo te zijn... die na het lawineongeluk op 17 februari in het ziekenhuis van Innsbruck lag. Frizo is vorige week donderdag in een gespecialiseerd ziekenhuis opgenomen in Londen. Rotterdam kent meer veilige wijken dan twee jaar geleden. Dat meldt de gemeente op basis van de veiligheidsinsects 2012. Volgens de gemeente voelen Rotterdammers zich ook veiliger. Het gemiddelde cijfer van de stad is een 7,5 en twee jaar geleden was dat een 7,3. In dat jaar telde Rotterdam zes wijken in de categorie probleemwijk. Nu zijn er nog twee van die wijken over, Sluis en Bloemhof. De regeringspartijen CDA en VVD hebben geen behoefte aan een discussie met minister Schulz van Hagen over de problemen met de wissels. De winterse op het spoor hebben tot veel meer problemen met wissels geleid dan de minister ja. de Tweede Kamer heeft gemeld. Het zou blijken uit een evaluatie van de NS.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 En dan het weer, bijna overal regen. Middagtemperatuur gemiddeld rond 7 graden. Vanavond trekt het regengebied naar het oosten. en Vannacht klaart het overal op. De minima liggen rond de 1 graad boven 0. Morgen dan is het eerst zonnig, maar daarna trekken er weer buien over het land. De temperatuur ligt net als vandaag rond de 7 graden. ANWB Verkeersinformatie. Er staan files op de A4 Den Haag richting Amsterdam... bij Zoeterwoudendorp 3 kilometer. Op de A10 de Ring Amsterdam-West richting Zaanstad... voor Knooppunt Koenplein, ook 3. Op de A15 Rotterdam richting Gorkum bij Sliedrecht-West 4 kilometer. De naastleef van een aanrijding. En op de A29 Bergen op Zoom rotterdam voor de Heinenoordtunnel 2 kilometer. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vertrouwd in een van de hoogste rentes van Nederland...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 Goedemiddag van harte, welkom bij Dit is de Dag. Met dit half uur de ervaringen van een Nederlander die al lange tijd in Syrië woont. En straks gaat opiniemaker Youssef Askari in onze dagelijkse opinierubriek. Een appeltje schillen, Youssef, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Waar ga je het over hebben? Ja, ik ga vandaag een appeltje schillen met Usdil. Die heeft een uh, stuk geschreven over de nieuwe maatregelen van het verbieden van, uh, van het hebben van dubbele paspoorten. En we gaan het er zo over hebben, want ik ben het niet helemaal eens met hem. Um, het luchtte hem in ieder geval op dat hij zijn Turkse paspoort heeft verbrand. En hij kon meteen het Wilhelmus zingen. Uh, nou, ik denk daar heel anders over. Ik denk, een paspoort zegt niet wie je bent, maar waar je je toekomst wil bouwen. En dan wil ik met hem een appeltje schillen. Oké, okay, dat straks. Maar eerst de berichtgeving vanuit Syrië. Ja, want de VN-chef Humanitaire Zaken is vanmorgen in Damascus aangekomen... waar ze pleit voor toegang tot de oorlogszones. Door de geslotenheid blijft de berichtgeving vanuit Syrië zeer beperkt. Van gewone Syriërs horen we weinig. Maar in Dit is de Dag vertelt een Nederlander die woont en werkt in Damascus... hoe hij de oorlog ervaart. Ongecensureerd. Ik moet dit anoniem vertellen. Ik loop gewoon liever niet het risico. Ook omwille van de mensen die bij mij horen. Hier in Damascus leven we in toenemende angst. Er zijn in de stad geen roodbloks, maar er zijn wel overheidsgebouwen zwaar beveiligd. Met betonblokken. Op bepaalde routes waar militairen langskomen, die naar hun huizen vervoerd worden... Daar staan soldaten op elke 200 meter rond de tijd dat die militairen langskomen. Af en toe horen we doffe knallen. Maar op sommige andere plekken in de stad hoort men ook wel eens geweervuur. Overdag is het veilig genoeg. Maar je merkt wel een soort spanning. Vooral als je langs militaire gebouwen gaat. Want die zijn al eens het doelwit geweest van aanslagen. En dat kan zomaar weer gebeuren. Wij zijn in Syrië vrij om te gaan en te staan waar we willen. Net als iedereen. In deze situatie moet je natuurlijk wel wijs zijn... Maar een keer naar de speeltuin of naar het winkelcentrum, dat is prima. Onze jonge kinderen weten vast wel dat er iets is. Maar we proberen hen zoveel mogelijk buiten alles te houden. We kunnen ook probleemloos het land in en uit. Ik, als buitenlander, word even vriendelijk behandeld als altijd. Het lijkt bijna een soort standpunt te zijn. Er is niets aan de hand. Dus waarom zou je nu anders met buitenlanders omgaan? Veel spullen zijn flink duurder geworden en de prijzen stijgen per week. Een echt tekort is er nog niet bij ons in Damascus. Wel wordt door de overheid zuinig aangedaan met brandstof voor verwarming en elektriciteit. In de meeste wijken is er minimaal vijf uur per etmaal geen stroom. Ook worden her en der salarissen gekort. Bovendien verliezen er mensen in de private sector hun baan door de boycotten. De boycot heeft dus wel degelijk invloed. Het is alleen de vraag voor wie... Hebben de mensen die getroffen zouden moeten worden, dus de regeringskliek, het ook koud? Eten die ook bij kaarslicht? Dat betwijfel ik. Het tekort aan brandstof vangen zij op door de brandstof niet naar de volkswijken te sturen, maar naar hun eigen huizen. Of ik nu vrijuit kan spreken met mijn vrienden. Er is meer openheid, maar je moet natuurlijk altijd wijs blijven in wat je zegt en tegen wie. Er zullen ook nu verklikkers actief zijn. Maar toch durven veel mensen meer dan voorheen. Omdat er minder gezag is. Ik vind het soms moeilijk om fatsoenlijk te spreken met mensen die anders denken. Sommige christenen bijvoorbeeld, die staan zo vierkant achter de president... dat alle kritiek als verraad wordt gezien en alle geweld goed gepraat wordt. Het is moeilijk praten met zulke mensen en dus kun je daar beter maar van afzien. In de praktijk betekent dat soms het meiden van elkaar. Hetzelfde probleem heb je natuurlijk bij de radicale tegenstanders van Assad. Christenen behoren tot een minderheid en worden door de regering gebruikt. Ze krijgen dus bepaalde voorrechten. In Syrië hebben christenen ook, anders dan in Irak of Egypte, veel meer vrijheid om hun geloof te uiten. Aanslagen op kerken vinden vrijwel niet plaats. Die vrijheid is met name zichtbaar rond Pasen... als christelijke processies de oude binnenstad vullen. Veel christenen zijn bang dat ze dat kwijtraken... en dat ze het slachtoffer zullen worden van blinde wraak door soenieten. Op alles wat regeringsgezind lijkt. Net zoals het in Irak is gegaan. En dus houden ze zo lang mogelijk vast aan hun beschermheer. De Syrische staatstv en verwante stations laten de meest gruwelijke beelden zien... van de aanslagen die gepleegd zijn in Damascus en Aleppo. En ze zeggen er dapper bij, soms al twintig minuten na de aanslag... dat dit het werk is van Al-Qaeda... En dat het leger strijdt tegen terroristen. De grote boosdoemers zijn Al Jazeera en Al Arabiya. Samen met wat oppositie-tv-kanalen en Frans Venkatri. Daar kijkt dus iedereen naar die niet zo van de overheid houdt. De westerse media vind ik ook eenzijdig. Die geloven in het geheel niet wat van officiële Syrische zijde meegedeeld wordt. En dus zijn ze aangewezen op wat van de andere kant binnenkomt. Maar over het algemeen, uit stemmen van de Syrische oppositie, is toch veranderd. Maar dat is totaal niet verifieerbaar. Wat me stoort, heel vaak wordt het Syrian Observatory for Human Rights aangehaald als bron over aantallen doden. Deze club is schimmig en zeer onduidelijk over zijn bronnen. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nog steeds berichten de westerse media over de wandaden van het regime, maar men zwijgt over de daden van de oppositie. Men zwijgt over de aanwezigheid van islamisten die met geweld de revolutie willen overnemen. Er zijn nu niet alleen aanslagen op hoge gezagsdragers en militairen, maar ook ontvoeringen en moorden op gewone Alawitische of christelijke burgers. Hun lichamen worden dan verminkt weer teruggevonden. Wat in Homs gebeurde is deels een gevolg van zo'n sectarische strijd tussen Soenieten en Alawieten. Maar in het Westen doet men nog steeds alsof het om een volksroep voor democratie gaat. Terwijl de grootste voortrekkers zeer ondemocratische landen als Saoedi-Arabië en Qatar zijn. Die willen niets minder dan een Soenitische staat. En dat gaat niet samen met een democratie die het Westen in gedachten heeft. De waarheid is dus veel minder zwart-wit. En nu? Hoe verder... Velen zeggen al een jaar lang dat het over een maand wellicht voorbij is. En nog steeds is er niets duidelijk. Mensen zijn bereid naar elders te gaan als ze kunnen. Sommigen zijn al vertrokken. Veel Koerden trekken weg uit Damascus en omgeving... terug naar hun wortels in het Noordoosten. Ook onze koffers staan klaar. Maar ze zijn nog niet ingepakt. Weggaan is een hele ingrijpende beslissing. In de wetenschap dat je dan misschien nooit meer terug kunt. Een Nederlander in de Syrische hoofdstad Damascus aan het woord... in een montage van Matthäa Vrij. De identiteit van de man is, bij, is bekend bij de verslaggever.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 song Please don't give up the fight for no reason But you're wrong Cause I, I never said the fight would be easy Because it won't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 Give up the fight van Raccoon. Wie schildert vandaag ons appeltje? Dat is vandaag uh, opiniemaker Jozef Asgari. Jozef, het gaat over paspoorten en hoeveel je er daarvan hebt. Hoeveel heb jij er? Ik heb er uh, nu uh, één. Een Nederlandse. Een Nederlandse, maar ik weet waar je naartoe wilt. Dat volgens de Marokkaanse wet zou ik ook een uh, Marokkaanse paspoort moeten hebben. Ja. Ik heb hem gekregen in 92. Nee, met heel veel moeite. Maar ik heb hem daarna nooit meer gebruikt. Maar je dus, hebt uh, hem wel. Ik heb hem. Uh, nou, symbolisch. Ja, ik heb hem, maar hij is al lang verlopen. Ik gebruik hem niet. Nee, oké. Okay. Dus, nou, jij wilt dat te schillen over de dubbele paspoorten? Daar gaat het debat nog alles over. Ja. Wat is jouw punt? Nou, laat ik eerst beginnen te zeggen dat een dubbele nationaliteit helemaal niets te maken heeft met dubbele lo loyaliteit of integ integriteit. Hè. Uh, maar ik denk dat voor sommige groepen in een achterstandspositie... Ja, met name heb ik het over groepen die nog niet helemaal geland zijn in Nederland... Hè, uh, mijn ouders bijvoorbeeld, die zijn hier gekomen als gastarbeiders... hebben altijd met de ene voet in Marokko gezeten, de andere voet in, in Nederland. En wij moeten voorkomen dat die jonge, garen, die, die jonge generatie diezelfde fout niet gaat maken. Dus dat ze wel kiezen voor één land waar ze hun toekomst willen opbouwen. En ik denk kiezen voor... Een Nederlands paspoort in dit geval dat is een symbolische daar zit heel veel achter. Dat dus je kiest van ja, ik wil graag mijn toekomst ja. in Nederland opbouwen. Dus jij zegt het is niet <tus> helemaal principieel. Ze zijn best uitzonderingen mogelijk, maar in Tuurlijk. principe voor kwetsbare groepen zeg ik kies gewoon één nationaliteit. Klaar. Ja, ja, want de helft, waar hebben we het over, volgens mij meer dan een miljoen heeft een dubbele paspoort hier in Nederland. En daarvan is de helft of Turks of Marokkaans. En ik denk dat het voor sommige groepen goed zou zijn om te zeggen, ik kies gewoon voor een Nederlands paspoort... dus ik kies voor Nederland en ik ga mijn toekomst hierop bouwen. En dat is iets anders dan bijvoorbeeld een uh, politica... van de Partij van de Arbeid, Ganesha Harib die een keer gezegd heeft, ik hou mijn een paspoort aan... voor het geval dat Wilders aan de macht komt. Dat vind ik zo'n onnozele, laffe uitspraak... Oh. van iemand die in het Nederlands parlement... door heel veel kiezers is gekozen om uh, belangen te behartigen. En ik denk dat je juist in, in, uh, voor politici moet zeggen... nou, jullie hebben maar... De mogelijkheid om te kiezen voor één paspoort okay. en je zit in, in de publieke groep. Nou, nou, even en Arip, ja. maar terzijde. Ja. Met wie wil jij het appeltje schillen? Uh, Oostdeel. En wat zegt Zeni Zen Zen Zen Oostdeel, Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zegt u over het dubbele paspoort? Nou, laat ik eerst zeggen, ik ben het 100% eens uh, met wat er gezegd is over dat uh, uh, Nederlanders, wiens ouders of grootouders, zijn gemigreerd naar Nederland, met beide benen in Nederland moeten staan en zich primair moeten identificeren met Nederland. Uh, hier ligt onze toekomst, hier gaan wij kinderen krijgen, hier gaan wij sterven. Uh, en het klopt inderdaad, 50 jaar na de arbeidsmigratie, identificeert een groot deel, vooral van de Turkse Nederlanders, maar ook een groot deel van de Marokkaanse Nederlanders, jongeren die hier zijn geboren en getrokken. Nog zich te veel met het land van de grootouders. Daar ben ik het volmondig mee eens. Maar hoe is Daar is geen discussie over. Maar waar, waar, waar dan wel over? Ja. Ja, waar wel een discussie over is... Dus. ...en uh, uh, mijn collega-opiniemaker liet het woord al vallen... ...namelijk met symboolpolitiek. Het probleem is dus met die paspoorten-discussie is... Dat in die paspoort, want, en het paspoort is dat stukje papier, maar het gaat om de dubbele nationaliteit. In het geval van Marokkaanse Nederlanders is daar niet aan te ontkomen. Ook Argentijnse Nederlanders niet bijvoorbeeld. als Maxima heeft ook een dubbele nationaliteit. Het probleem is, in die nationaliteit of in die paspoort zit geen enkele vorm van identificatie of identiteit of wat dan ook. Identiteit is iets dat mentaal gebeurt. Ja. Uh, als je iemand de, de tweede paspoort af zou pakken, bijvoorbeeld, gaat zo iemand niet opeens uh, quote-unquote loyaler of uh, worden of zich meer in het identificeren met Nederland. Dat is een langere weg, dat is een diepere weg en daar moet een wezenlijke discussie over komen. Jo, maar, over paspoort, even aan jou, even aan jou. Maar, even, even, even, even, even. maar ziel, hè, ik heb ook net gezegd, een paspoort zegt helemaal niet wie je bent, hè, want onze identiteit ja, is oneindig, ja. je bent altijd vrij op om te voelen wie je bent en wat je bent enzovoorts. Maar het geeft wel een signaal. Hè? Daarnet heb ik een heel concreet voorbeeld gegeven. Ik vind politici in Nederland... van Turks of Marokkaanse uh, afkomst... die moeten echt kiezen voor één paspoort. Want als je, zeker als je een publieke politieke functie vervult... dan moet je daar een voorbeeldgedrag aan geven... aan de jonge graden die hier ook hun toekomst willen opbouwen. Ben je het daarmee eens of niet? Daar ben ik het 100 mee eens. Sterker nog, ik ook. <laughs> maar dan, dan, dan, ik uitspraak... dan is deze mag maatregel... Uit, mag ik even uitpraten? Ja, ja? Ik vind de uitspraak van Ariep ook uh, uh, uh, uh, yeah, niet slim, zeg maar. Uh, ik was een paar maanden geleden op televisie in discussie... in aanleiding van de, van de Turkse dienstplicht met een sympathieke mm. uh, jongeman... Een uh, die ging net als die andere duizenden Turks-Nederlandse jongeren braaf in de rij staan om uh, op tijd die 5000 euro te betalen voor de dienstplicht. En ja. ik vroeg hem: waarom heb je dan ja. niet gezegd van uh, hier is mijn Turkse nationaliteit? Want Turks kunnen het wel opgeven, ja. ik doe hier niet aan mee. Ja. En ik kreeg hetzelfde antwoord: namelijk. Ik word gediscrimineerd in Nederland. Ik voel mij hier niet thuis. <laughs> uh, uh, uh, ik vind Nederland een politiestaat worden. Uh, uh, dus ik wil, ik wil voor de zekerheid het tweede paspoort houden. Nou, ik vind dat ook een... Ja, een, een, maar, een maar, maar waar zijn... Zij, ja, e e e nee, e nee, nee, nee, het nee. Ik wil even een vraag stellen. Ja. Waar, waar zijn jullie het eigenlijk oneens, Jozef? Ik, ik denk dat we het oneens zijn over het belang van dat stukje papier. Want we willen, we willen allebei hetzelfde doel bereiken. Alleen ik zeg, door te focussen op het de, op de dubbele paspoort... krijgen we een averechts effect. Het wordt een geuzesymbool om toch het dubbele paspoort te houden. Nu even. Ik zeg: de beste manier om die populisten de wind uit de zeil te halen, en de beste manier om die mensen uh, te bestrijden, is hierover uh, praten. Debatteren over de betekenis van dubbele paspoort. En ik zeg, als je hier in Nederland je toekomst wil opbouwen... zeker als je in achterstandspositie zit... dan is het helemaal niet erg om met zo'n maatregel gedwongen te worden... om nadenken, waar nou, wil je je toekomst bouwen? Hier in Nederland of in Marokko? En ik ben van mening. Ik, ik kan dat niet. Hè. Ik, ik geloof, Turken kunnen dat wel afstand nemen van de Turkse ja. nationaliteit. Ik, ik kan dat niet. Ik bedoel, ik, ik gebruik mijn paspoort niet... En ik vind ook het onzin dat ik het heb, want ja, ik leef ja. hier vanaf mijn zesde in 1977 en ik neem helemaal niet deel aan de politiek daar. Ik weet bij God niet wie de minister ja. van Integratie is, als er een minister van Integratie zou zijn. Ik kom daar af en toe bezoeken familie en ik doe wat uh, vanuit het hoofden van mijn werk, proberen samenwerkingsprojecten op te starten. Maar denk ik denk, dan is het toch onzin om een, een, een extra paspoort te hebben. Waar, waar ja. dient die paspoort nou voor? Nou, kijk, want dan, ik, dan ik, zie ik, jij het als een. Als een... Mag ik even, ja? ben ik het eens met u. Alleen de vraag is, want als we een bepaald doel willen bereiken, moeten we ons afvragen of de middelen die we daarvoor inzetten, of die toereikend zijn. Mm -hmm. In Duitsland is het al heel lang uh, zo dat als je wilt naturaliseren, je afstand moet doen van je Turkse paspoort. Ja, in maar in de meerderheid hè? De meerderheid van de Turkse Duiz Duitsers uh, uh, is geen du heeft geen Duitse nationaliteit. He, de, op lange termijn is dit, uh, krijgt dit een effect. Wij moeten een diepe, wezenlijke discussie hebben met Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders en anderen. En, en uh, ervoor gaan zorgen dat die zelfidentificatie gaat veranderen. Dat is belangrijk. Op ja, lange dus, termijn dus... zullen mensen vanzelf, net als u, vanzelf de, de maar... tweede paspoort niet meer belangrijk vinden. Daar gaat het om. Ja, dus zeg ik, neem gewoon afstand van je, van je paspoort, van je ja, ouders. Je heb helemaal doet, niks mee te bieden, maken. Het, mij gaat het om het verbieden bij de wet, dat heeft een averechts effect. En daar heb ik een probleem mee. Oké, okay, maar je bent eens met mij? of wat in? Ja, uiteraard, daar heb ik genoeg over geschreven. Je kunt het allemaal teruglezen. Maar <lacht> dan is eigenlijk het punt dat Jozef, uh, jij zegt nu als afzien van dat paspoort. En uh, Uslil, jij zegt, nou, dat gaat op termijn vanzelf wel gebeuren en dat ja, moet en je niet opleggen. Nee, door te focussen op dat paspoort gaan we voorbij aan de echte discussie. En daar heb ik, daar heb ik heel veel moeite mee. Het is te oppervlakken Een tekort door de bocht. Youssef, maar nog maar een dat, geldt, dat, dat geldt voor meerdere dingen. Ik bedoel, als het gaat om draag van een hoofddoek, ja, dat ja. kun je ook zeggen. Dat is een stukje stof. Waar heb je het over? Maar dat vinden veel vrouwen ook heel belangrijk. Ik denk, ik denk waar het om gaat, uh, Oostdeel... is dat deze nieuwe maatregelen geeft ons te denken. Kijk, ik ben ook voor uitzonderingen. Kijk, als je een kind bent van, uh, van een gemende relatie... dan moet je een dubbele paspoort kunnen, kunnen hebben. Want ja, uh, uh, dat, dat, dat vind ik wel. Dus je moet niet iedereen uh, verplichten om geen dubbel paspoort te hebben. Maar mensen... Uh, die uit een monoculturele uh, relatie uh, voortkomen, ja, die moeten gewoon kiezen, wil ik me hier mijn toekomst opbouwen of elders? Oké, okay. goed. Nou, nou, niet. Nee, Het is dus duidelijk uh, waar het verschil tussen jullie beiden ligt. Hartelijk dank, Sini Usdil en Jozef Asghari voor het schellen van dit appeltje. Dank Als ze kijkt en je voelt dat ze jou ook zitten zet als ze al door haar haar zitten te draaien ze pret, dan leg je aan Goed, dan lekker alles mooi. De wereld in de zonne. Als ze lacht, een joen grappie. Waar iedereen zijn een goede was. Als ze script van een facade en ze houdt je even vast. Dan lekker alles goed. Dan lekker alles mooi. De wereld in de Is van you Dan, dan lek je alles Zonne van Daniel Lohus. En daarmee komen we aan het eind van Dit is de Dag voor Vandaag. Ik noem u nog een keer onze website, daar kunt u van alles teruglezen en terugluisteren. Dit is de Dag.nu. Radio 1 gaat zometeen verder met Villa VPRO. Goedemiddag Gerry Jochems. Hallo Thijs. Ja, weer vanuit nieuwsport hoor ik. Jazeker. En wie is er vandaag de gast? Wij hebben vandaag de gast Ben Bot, onze voormalige minister van Buitenlandse Zaken. Hij gaf zojuist een persconferentie voor studenten. Daarin een aantal belangrijke dingen. Hij maakt zich enorme zorgen over het aanzien van Europa in de Europa. Van Nederland in Europa, en maar ook de wereld. Hij maakt zich heel erg druk over die discussie over de gulden. En hij is ook behoorlijk bezorgd over de op handen zijnde bezuinigingen... Om op ontwikkelingssamenwerking. Over al die dingen gaan we het uitgebreid hebben. Maar nu is het nieuws met Raymond Serre. Radio 1, het NOS Journaal.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 In grote delen van Duitsland wordt vandaag gestaakt. In Keulen bijvoorbeeld rijdt de hele dag geen enkele bus of trein. En verder wordt actie gevoerd bij kinderdagverblijven, vuilophaaldiensten en overheidsinstellingen. Na jaren van loonmatiging eisen de ambtenaren in Duitsland 6,5% meer salaris. Koningin Beatrix heeft een nieuwe kazerne van de explosieve opruimingsdienst Defensie in Soesterberg geopend. Het was haar eerste openbare optreden sinds Prins Friso... op 17 februari in Oostenrijk onder een lawine terechtkwam. De koningin heeft haar werkzaamheden afgelopen maandag hervat. En Rotterdam kent meer veilige wijken dan twee jaar geleden... Dat meldt de gemeente op basis van de Veiligheidsindex 2012. Volgens de gemeente voelen Rotterdammers zich ook veiliger. Het gemiddelde cijfer van de stad is een 7,5. Twee jaar geleden was dat 7,3. Toen telde Rotterdam zes wijken in de categorie probleemwijk. Nu zijn er nog twee van die wijken over. Sluis en Bloemhof. En dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. AMBB verkeersinformatie. File op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Zoetermaerdorp 2 kilometer Op de A10 Ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor de Continentaal 4. A13 Den Haag Rotterdam bij de Albert Berkonroederes 4 kilometer, A15 Rotterdam richting Gorkem bij Sliedrecht-Oost 5. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor het knooppunt De Bresplein 4 kilometer Op de A29 Bergen op zomer Rotterdam voor de Heijnenoontunnel 2 kilometer. Vanwege werkzaamheden zijn er twee rijstroken dicht.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 Villa VPRO voor één week, Radio Nieuwsport. Dat kan één keer en nooit weer. Tessel Blok en Ger Jochems. Goedemiddag, hartelijk welkom bij Villa VPRO. Zoals u hoorde vanuit het jubilerende perscentrum Nieuwsport. En daar is vandaag onze gast Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Heel hartelijk welkom. Uh, zo ongeveer geboren als diplomaat lijkt het wel. Even een, een greep, een willekeurige greep uit uw carrière. Begon als ambtenaar op Buitenlandse Zaken, dat is vrij gewoon. Ambassaderaad in Oost-Berlijn, toen de muur er dus nog was. Ambassadeur in Turkije. Jarenlang onze permanente vertegenwoordiger in Brussel. Ook eigenlijk een soort ambassadeurschap. En uiteindelijk dus minister van Buitenlandse Zaken van 2003 tot 2007. Uh, voor we het over zeer ernstige zaken gaan hebben. Uh, e eerst even over Nieuwsport waar we nu zitten. Uh, had u de gewoonte om buitenlandse gasten hier mee naartoe te, te nemen? Nou, uh, nee. Want buitenlandse gasten uh, die hebben over het algemeen hele strakke programma's. Uh, ze komen in het vliegtuig aan, er uh, wordt onmiddellijk druk vergaderd. Uh, soms willen ze dan uh, met hun eigen ambassadeur ook nog even iets van hun eigen. Nou ja, de nationale gemeenschap hier zien. Hè. Er zijn natuurlijk altijd mensen die worden bij elkaar getrommeld. Heerlijk ja. om even zo'n buitenlandse gast te ontmoeten. Uh, dat wil niet zeggen dat ik hier niet regelmatig was. Want als minister zit je natuurlijk vaak in de Kamer. De zittingen duren. En dan kom je dus even hier om een vormpje te prikken, even een biertje te drinken. Maar ook nog voor iets anders, wellicht. Uh, nou, en natuurlijk om de vele contacten te onderhouden. Want het is een ideale plaats uh, om mensen te ontmoeten. Al moet ik daar onmiddellijk een kleine Ik Het De netwerken. Het netwerken, ja. maar ik moet wel netwerken ook relativerend. Er was eens dus een keer uh, zat ik hier iemand, die kwam me toe en die zei: Ik moet u wat zeggen. U lijkt sprekend op, meneer Bot. <laughs> Ja. En dat heeft ja. u zo gehouden, mag ik ja, aannemen. Ja. Ja, ja, ja. ja, precies. Maar het is dus niet zo omdat u net zei in de persconferentie die u hier gaf... in nieuwsport voor een aantal studenten... dat u trots was dat u, dat u uitgenodigd was in dit centrum van het Vrije Woord. En ik dacht, dat is wel iets om mee te pronken bij uw buitenlandse ja. gast. Want het is ja. vrij uniek. Ja, absoluut. Het is, het is absoluut uniek. En het is niet, zal ik maar zeggen, door gebrek aan wil of bereidheid om ze mee te nemen. Maar gewoon ja. die schema's... En die programma's die zijn zo weg, euh, nauw op elkaar en Zo strak. Ja. Dat geen lucht tussen. Er zat nee. echt geen lucht tussen. Nee. Uh, in het buitenland, in de landen waar u uh, gediend heeft... Uh, was de omgang politiek-pers echt duidelijk volkomen anders dan in Nederland? Nou ja, ik was uh, de eerste vertegenwoordiger van Nederland in Oost-Duitsland. U heeft het net gememoreerd, ik kan u verzekeren... Dat, wat dat... Ja. Dat, dat dat totaal anders was. En ik heb natuurlijk ook in andere landen achter het ijzeren gordijn... Uh, met de pers te maken gehad. Uh, maar dat uh, was gesneden koek. Ik bedoel, je wist wat je wel en je niet mocht zeggen. En je wist precies wat voor vragen je kreeg. En daar mocht je ook uh, geen millimeter van afwijken. Nee, en uh, dan weg in veel andere landen... Ja, ik ben anders in Turkije geweest. Een land wat mij buitengewoon dierbaar is. Gaan we zo meteen uitgebreid over Maar uh, ook daar was in die tijd toch... Uh, de, ja, de pers uh, legde een soort zelfbeperking uh, op. Met andere woorden, over een heleboel dingen. werd niet geschreven. Of weg niet geschreven uit veiligheidsoverweging. Uit yeah. veiligheidsoverwegingen. Ja. Ja, dat is niet wel anders, want eh, Feyenoord zit er ook veel in de, in de bias, maar ben, ben, Bent u ooit in een land geweest waarvan u zegt... ja, daar is de verhouding politiek-pers toch een ietsje gezonder dan in Nederland? Nee, nee. Dat, uh, nee van welke zeggen ze bijvoorbeeld altijd... dat uh, de politici tot ministers aan toe veel benaderbaar zijn. Als je daar in het, uh, naar het kabinet gaat bellen... moet je niet te, uh, uh, verschrikt opkijken als je ineens de minister aan de, aan de lijn ja, hebt. Nee, dat is waar. Ik bedoel, daar is men veel meer uh, bedacht op uh, zijn reputatie. En uh, de pers maakt natuurlijk toch een politicus. waar ja. we maar wel zijn. Ik bedoel, Je bent uh, groot deel, voor een groot gedeelte afhankelijk van hoe de pers je ziet ja. en je portretteert. En ik denk dat in de zuidelijke landen men daar veel meer gevoel voor heeft. Men wil graag met de pers voortdurend in contact zijn. Men zoekt die contacten. En dat uh, geldt trouwens uh, ook in, in andere uh, zuidelijke landen. Daar okay. valt het kabinet ook veel sneller. Zou daar een relatie liggen? <laughs> ja, als nou. je een politicus maakt, dan breekt. Ja. Laten we, voordat we verder gaan praten met u, meneer Bot... even gaan luisteren naar hoe ze elders in de wereld... het feest van de parlementaire democratie vieren. En dat doen wij door te gaan luisteren naar Metropolis Radio.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 Tijd voor Metropolis Radio. Deze week natuurlijk ook in het teken van 50 jaar nieuwspoort. Wat zou de democratie zijn zonder het debat? En waar zouden parlementair journalisten over moeten berichten... als die nette politici elkaar niet af en toe in de haren zouden vliegen? Gisteren konden we horen dat ze in Italië nooit verlegen zitten om een relletje meer of minder. Ik zat rustig op mijn plek. Een collega van mij, ook van de Lega Noord... had woorden met Barbaro, een parlementariër van de oppositie... Barbara stond op en vloog mij aan. Dan het Europese parlement. Daar zal het niet zo snel tot knokpartijen komen... omdat er een natuurlijke vertraging is ingebouwd. De vertaling. Omdat iedere parlementariër in zijn eigen taal mag spreken... worden debatten simultaan in meer dan twintig talen vertaald. Wordt het debat dan nog wel eens spannend daar in Brussel? Onze Mr. Europe, Fred Strobans, zocht het uit. Ja, president. Majorie van de Broeke... Tweede woordvoerder van het Europees Parlement. Goedemorgen, dames en heren. Het is een heel groot uh, parlement, 751 leden. Als ze, ze Er is hier ook een kapsalon. Er is een uh, krantenzaak, wel meer denk ik. Er zijn hier banken, waarvan er wel eens eentje overvallen is. Um, er zijn hier ontelbare bars, restaurants, noem maar op. Ben ik iets vergeten? Oh nee, de stommerij. Je bent de stommerij vergeten. Het zit ook eens weer opgenomen als next punt. Hoeveel mensen lopen hier dagelijks rond? Dat varieert natuurlijk, maar het kunnen er zo gemiddeld 6000 per dag zijn. Dat zijn dus niet alleen parlementsleden, ambtenaren assistenten. maar ook lobbyisten. Zelfs journalisten lopen hier rond. Grazie, signor presidente. Het meest specifieke zijn natuurlijk de, de mensen die uit alle 27 lidstaten komen. En uh, het grappige is, dan denk je ook vaak dat stemmingen daardoor worden beïnvloed. Hè? Dat een Nederlander bijvoorbeeld totaal iets anders gaat stemmen dan Grieken. Uh, dat gebeurt ook wel eens, maar je ziet, dat vind ik, vond ik de eerste keer dat ik dat merkte na een onderzoek van uh, de London School of Economics. En daar zag je toch dat de partijdiscipline redelijk sterk is. En dat de partijen toch uh, over de nationaliteiten heen uh, met elkaar overeenkomen om, om, om duidelijk liberaal of sociaal-democratisch of christendemocratisch of groen te stemmen. Wissen ze, wenn in de commissie die neoliberalen taliban's heersen? Hans van Balen. Wat is volgens u nu het grootste cultuurverschil tussen Den Haag en Brussel? Het um, woord liberale Taliban is mij onbekend. Ook het woord neoliberaler Taliban is meer onbekend. Nou, je ziet uh, dat een Italiaans parlementslid of een Duits parlementslid die verschillen enorm. We hebben 30 seconden voor de definitie van het begrip Je moet ook uitkijken voor humor, hè? een grapje wat gemaakt kan worden in in Nederlandse uh, Tweede Kamer. Zou hier een enorme belediging zijn. Als Taliban, also neoliberale Ayatollah. Ik corrigeer gern. ze werken hier met sprekerslijsten. De spreektijd wordt ook aangegeven en zo. En je krijgt dus een opleisting eigenlijk van al die sprekers in, uh, in zo'n debat. Zou je kunnen denken, nou dat is heel saai. Maar als ik nu even ga terugluisteren naar die debatten van de afgelopen maanden, dan saai is het meestal niet. Een ayatollah, een ayatollah is een man die die religieën over de realiteit zet. En dat doen veel neoliberalen. Saai is het niet echt. Nee, maar dat, dat, dat, dat zijn dan dingen die misschien leuk de media halen. Liberale talibanen zijn andere dingen. Maar een debat wordt pas interessant als je op de inhoud kunt verschillen en iemand kan dwingen. Antwoord te geven. Erstaanlijk jouw waarschijnlijk heeft de bloemkaart. Ja. dit. Wie van de kamp van het CDA? Decennia lang parlementariër in Den Haag en nu in Brussel in het Europees Parlement. Ik herinner me toen jij hier aantrad. Ja. Zei je, ik ga ervoor zorgen dat er een interruptiemicrofoon komt in het Europees Parlement. We hebben sinds kort, of zoals dat zo mooi heet, de blauwe kaartprocedure. Eh, dus nu is het mogelijk als een van de collega's zijn statement heeft afgelegd... of de commissaris, om dan je blauwe kaart omhoog te steken... en dan kan je een interruptie plegen. Maar een interruptiemicrofoon met een interruptiebalie zoals we die in de Tweede Kamer hebben, dat is er nog niet. What is the strategy of the European Union? Er is niet een Europese politieke ruimte, er is niet een Europese krant... of, uh, laten we zeggen, televisie of radio die iedereen beluistert... van uh, Jutland tot en met Zuid-Italië. Want je moet juist voor de burger zichtbaar worden. En dat betekent dat ik eigenlijk bijna nooit een verzoek van een journalist weiger... zeker niet uit Nederland. En ik denk, frankly, als het gaat om chaos, you je nog nothing yet. En morgen gaan we in Metropolis Radio naar China. En daar kun je het verloop van een debat van tevoren al uittekenen. Al die uh, 3000 uh, voetstijgen spoeden zich naar buiten. En worden ze opgewacht door een haag van media. En die hebben heel veel vragen en er is eigenlijk maar één goed antwoord. Iedereen is hartstikke tevreden over wat de regering dit jaar heeft afgeleverd. Dat was Metropolis. Terug in nieuwsport. Terug bij onze gast Ben Bot. Uh, u gaf daarnet een persconferentie voor studenten. Journalistiek in Utrecht. Uh, u had het over de Europese crisis. Maar u had het ook daarin over het aanzien van Nederland in Europa. Nou, wij willen dat even moeiteloos uitbreiden tot Nederland en het aanzien in de wereld en haar instituties. Uh, maar even, eerst even dit. Vorig jaar zomer spraken we uitgebreid met Rob de Wijk. Hij is directeur van het Centrum voor Strategische Studies. En naar aanleiding deden we dat van kwesties rond de Hed Wiegepolder, de missie in Afghanistan en zo meer. En we vroegen hem of Nederland langzamerhand de van de wereld aan het worden is. En dit zei hij toen. Absoluut. Ja, het is iets uh, wat ik al uh, zeker een anderhalf, twee jaar constateer. Ik zie dat. Ik ben bijna elke week uh, ben ik wel ergens in het buitenland. Ik kom ook net weer terug uh, van de NAVO-bijeenkomst in Bologna met een, uh, met een deel van de NAVO-top. Uh, je merkt dat gewoon. Uh, het is een probleem binnen de NAVO, het is een probleem binnen de VN, het is een probleem in de Europese Unie. We krijgen de posities niet meer en er zijn ook goed een aantal punten een aantal wijzen die dat markeren. Nou, ik kan u wel één anekdote geven van een vorige NAVO-top, waar ik uiteraard zelf niet bij zit, omdat ik in het kabinet zit. Op een gegeven ogenblik vraagt een zeer hoge functionaris van de NAVO aan mij. Van, dat was een NAVO-top in Lissabon. Daarop denk jij dat de premier en de minister van Buitenlandse Zaken, dus Rutte Roosentaal, hebben begrepen wat er gebeurd is tijdens deze NAVO-top voor Nederland. Ik zeg: hoe bedoel je dat? Hij zegt: nou, we hebben bewust hebben de premier tussen Kazachstan en Mongolië ingezet om te kunnen spreken. Denk je dat dat, denk je dat dat is opgevallen? Ik zei, nou, ik weet dat niet, want ik heb, ik heb er niet gesproken. En die hoge naamfunctionaris zei tegen mij... Van, volgens mij hebben ze dat niet begrepen. Maar dit is, een, dit is een afgrond van de eerste orde. En het is een afstraffing voor wat er is gebeurd. Rob de Wijk van het Haags Centrum voor Strategische Studies. Meneer Bot, dit klinkt behoorlijk ernstig. Hoe bouw ja. je dit ooit weer op? Nou, om te beginnen vind ik dit wel heel kras, hoor, wat hij daar zegt. Want uh, ook ik uh, reis natuurlijk nog uh, behoorlijk wat rond... en spreek met veel uh, parlementariërs en uh, mensen uit de grote organisaties... EU, NAVO enzovoort. Um, ik ben ook heel actief in het bedrijfsleven. En uh, ik vind dus dat we dit wat moeten nu nuanceren. Ja, Nederland heeft schade en aan opgelopen... Nee, Nederland heeft in veel landen nog steeds een heel goed imago. En dat komt mede omdat we natuurlijk op een heel groot aantal terreinen actief zijn. Het Nederlands bedrijfsleven zich nog steeds heel goed profileert. Denk je maar eens aan wat we aan baggerwerken en waterwerken doen. Wat de Prins allemaal doet op dat gebied. En nogmaals, de grote multinationals hebben... Uh, wat je noemt een uh, stevige reputatie. Maar dat is het bedrijfsleven. Maar als het dan gaat om de politieke betrouwbaarheid... om dan maar even terug, daar hadden we het toen ook over met Rob... of als iets hmm. kleins, het is niet echt klein... maar een afspraak met een buurland, België... een goede buur, een goede bondgenoot... waar we ons uh, gewoon niet houden aan afspraken over het droogleggen van die polder... Dat geeft toch de indruk dat je niet echt meer een betrouwbare partner bent... waar je afspraken mee kan maken op politiek gebied dan. Ja. Nou ja, maar goed, ik, u weet dat ik zelf over die Hedwig-Polder... mij altijd helder heb uitgesproken. Ook omdat ik natuurlijk een van de drie ministers was... die dat verdrag heeft ondertekend... na zeer lange en uitvoerige onderhandelingen overigens. En dat is net zoiets als met die IJzeren Rijn. Dat is dus maar één land. Maar ik bedoel, je merkt in, in, in veel buurlanden op dit moment... Uh, irritatie, uh, omdat men ons ontmoet uh, in internationale organisaties, zoals de Europese Unie, en wij ons daar uh, ja, regelmatig wat negatief opstellen. En daarin sprak ik daarnet ook van een opeenstapeling van kleine irritaties. Ja, dat, wordt, dat cumuleert. Het is een, het is een soort uh, erosieproces. Ja. Ze vinden je aardig. Mm -hmm. uh, en uh, wij hadden natuurlijk een geweldige reputatie in het buitenland om vele redenen. En dan zie je dat dat geleidelijk aan in de loop van de jaren hè, dat dat afneemt en dat men denkt van: wat is daar ons hemels wil aan de hand? In? Ja. Maar u zegt net: ik wil het verhaal van Rob de Wijk nuanceren. Maar dat ging u doen. Maar nu neemt u weer een beetje. Neemt het gas weer een beetje toe bij u? Want u zegt, ja, het telt op, de irritatie. Ja. Uh, uh, uh, onze aanzien leidt al maar meer schade. Uh, waar gaat dat heen? Hoe moeten we dat stoppen dan? Nou, dat is, uh, dat is helemaal niet zo moeilijk om dat te stoppen. Uh, op de eerste plaats... Eén flinke missie in Afghanistan en we zijn er weer helemaal. Nou nee, daar gaat het niet om. Uh, kijk, ook net zo goed, hè, als je dat geleidelijk aan afbouwt... moet je het ook geleidelijk aan weer opbouwen. Uh, je moet uh, als we voorstellen komen niet beginnen te roepen dat die voorstellen slecht zijn. Of dat nou in de NATO of de Europese Unie of de VN of waar dan ook is. Uh, je moet je altijd kritisch opstellen, natuurlijk. Maar je moet altijd beginnen om te zeggen, dat doen andere landen namelijk ook. Dat is interessant, we gaan er naar kijken. We gaan er naar kijken, goh, wat Zo fantastisch. Zo was het een goed diplomaat betaald. Precies, maar Zo. dat werkt altijd. Het Zwarte maandag, daar zijn we aan ten onder gegaan. Omdat wij dachten, in onze rondreis, zijn al die mensen van... Ja, die plannen van jullie, nou, erg interessant, dus we gaan er naar kijken. En ja. toen stemde iedereen tegen ons. Rara, hoe kon dat? Het nou, maak... Europese, dat Europese verdrag ja. dat maakte de klassieke fout ja. dat wij niet begrijpen dat de meeste andere landen heel anders reageren. Ja. Namelijk beleefd, afwachtend, de kat uit de boom kijkend en alvast positief reagerend. En dan kan je later uh, kan je even je gram halen en zeggen van ik ben het er niet mee eens ja. om die en die redenen. Over, die, over het aanzien van Nederland in, in Europa. Hè? U stond uh, volgens mij volkomen bewust, bewust stil bij... Het gedoe over de gulden. Ja. Uh, de PVV heeft een rapport laten maken. Nou, uh, uh, hier tekort, daar te breed. Maar we moeten, van, we moeten van de euro af en we moeten de gulden weer terug hebben. Ja. Want daar daalt het paradijs op aarde. Um, waarom denkt u dat eigenlijk? Het is het uh, ideetje van één partij. Er schijnt niet één econoom te vinden te zijn die het daarmee eens is. Maar toch staat u daar zo lang bij stil. Ja, ik sta er lang bij stil. Omdat, uh, zoals zo vaak, dit soort van boodschappen in het buitenland anders worden opgevangen... Uh, oh, er is in Nederland sprake van uittreden uit de gulden. En zo daar, wordt dat geïnterpreteerd? Ja, en daar nuanceert men helemaal niet van... Uh, oh, dat het, uh, het is mijn partij boven niet zo'n grote partij. Maar nu zegt u iets heel belangrijks. U zegt nu namelijk het tegenovergestelde van wat premier Rutte en ook minister Rosenthal altijd zegt, namelijk het is buitengewoon goed uit te leggen in het buitenland, hoe het hier in Nederland op dit moment geregeld is. Uh, wij kunnen dat altijd uitleggen, maar blijkbaar is hun perceptie van hoe het buitenland daarnaar kijkt, toch een heel andere. Nou ja, kijk, kijk lees de buitenlandse kranten en kijk hoe ze daarop reageren en dan weet je hoe dat buitenland dat oppakt. Uh, het buitenland staat nog steeds, en daarom nuanceer ik het met wat Rob de Wijk zegt... het buitenland staat nog steeds in feite positief ten aanzien van Nederland... want ze hebben ons ook nodig op veel terreinen. Ja. Maar ze zijn in toenemende mate zetten ze vraagtekens achter het gedrag van ons land. En wat willen we daar nou eigenlijk mee? Welke kant willen we uit? Ja. Zo'n gulden roept dus ook weer allerlei vraagtekens op. Ja. Gaan ze echt serieus denken over uittreden... Uh, hangt dat samen met Griekenland? Of uh, waarom zeggen ze dat op dit moment? Dus ja, dit behoeft maar, dan weer enige uitleg in het buitenland. Maar, maar wat precies. doet dat dan, zo'n discussie in Nederland? Het, het, het werpt die vragen op. Maar waar zit de schade dan precies voor ons nou, aanzien in het buitenland? De schade zit erin, net zoals met dat uh, Polen-meldpunt, vind ik dat je niet heel duidelijk klip en klaar gelijk zegt van... nee, natuurlijk uh, nemen we daar afstand van. Of die gulden, nee, natuurlijk, uh, dat, uh, dat is een grapje. U heeft veel contacten, zegt u ook, in het buitenland, ook met het bedrijfsleven. Wordt u vaak aangesproken op dat polen uh, Nou, dat valt nog wel mee, want dat hebben we natuurlijk zo kunnen nuanceren. Maar er zijn toch wel de nodige mensen... Uh, ...uit Oost-Europa, die mij daarop aanspreken... en ...die zeggen dat ze zich toch gegriefd voelen door het feit dat er zoiets bestaat. Ja. Ondertussen weten ze dat een heleboel andere Nederlanders uh, ook de afstand van hebben. Ja. Dus dat dringt dan wel door. Gelukkig corrigeert zich dat. Maar wat vaak blijft hangen, dat merk ik... Dat zijn de kleine vervelende dingen. Nou, dan, al de kleine vervelende dingen. En dat gaat dan om een land, we hadden het er al even eerder over... waar u een speciale band mee heeft, dat is Turkije. Dat ja. was uw eerste ambassadeurspost, ja. meen ik. Ja. Um, maar ik kende het al dagen... heel lang, hoor. Want ik was al vanaf 64... In de Europese Unie was ik voorzitter van het uh, EEG, heette ja? dat nog, ja, ja. Het Turkije Associatiecomité. Kijk. Dus ik heb de eerste in, jaren veel gereisd in Turkije. En in de tijd, u bent de ambassadeur geweest, in de ja. tijd dat u minister van Buitenlandse Zaken was... kwamen de uh, eerste gesprekken over mogelijke Precies. toetreding van ja. Turkije tot Europa op gang... Um, nu, deze dagen, vieren we 400-jarig ja. uh, uh, handels... Uh, nee, uh, uh, diplomatieke, uh, uh, diplomatieke betrekkingen. De Haga, de eerste ambassadeur. Kijk, ja. uh, met Turkije over en weer hoge bezoeken. De koningin gaat ja. daarheen, de president ja. komt, komt hierheen. Heer, ja. In april. En nu zit je dan toch weer met zo'n kleinigheidje... dat de gedoogpartner van dit kabinet niet echt een, een voorliefde heeft voor Turkije. En dat men een beetje bang is dat hij het feestje gaat verpesten. Dat er weer zij het dan een lichte, maar toch weer zo'n zo schadepostje bovenop ja. die hele toren al komt. Wat denkt u? Nou, eh, ik weet, want ik ben natuurlijk een klein beetje betrokken bij die hele 400 jaar. Eh, dat er zoveel mensen zijn die dat met veel enthousiasme op het oog een beetje aanpakken. Uh, dat ik uh, uiteindelijk niet bevreesd ben uh, dat dit uh, feestje bedorven zal worden... ook al door, zoals u zegt, die hoge bezoeken. Ik verheug me daarop, want uh, de president Gun was mijn uh, collega van Buitenlandse Zaken. Oh. En we zijn heel veel met elkaar opgetrokken. hebben ook nog contact. Ik kwam vaak bij hem thuis. Dus wat dat betreft verheug ik me ook op dit uh, contact. Maar u, u zegt nou dat u daar niet zo bang voor bent. Hè? Maar we laatst een stuk in de krant uh, waarin gezegd werd... dat de ambtenaren van Buitenlandse Zaken geïnstrueerd worden om de mensen die hier komen, de Turken, in het gevolg van president Gül... echt op het hart gedrukt wordt om daar niet op te letten. En, en, en het is maar één partij. En nog eens even die gedoodconstructie uitleggen. Zij zijn behoorlijk zenuwachtig dat er wat gebeurt. Ja, natuurlijk. Maar dat, uh, dat kijk, ik ben ook minister van Buitenlandse Zaken geweest. Ik ben secretaris-generaal geweest. En je moet natuurlijk alles, uh, je moet met alles rekening houden. Ja. Het is net zoals Koninginnedag, uh, ja, één keer is er wat gebeurd en in den vervolgen betekent dat voor de organisatie dat je met alle eventualiteiten rekening houdt. Idem dito met zo'n belangrijk bezoek, ja. 400.000 Turken hier overigens in Nederland, die dat ook allemaal mee vieren. Ja, daar moet je rekening houden met uh, bepaalde... Maar wat is, het, wat is een heel naar ding wat er zou kunnen gebeuren, wat echt heel erg on ongewenst is? Nou, uh, dat je een soort van uh, uh, zeg, aanslag krijgt of dat je een programma krijgt wat uitgezonden wordt, wat erg anti turks is op het moment dat de president hier nou. is. Dat zijn allemaal dingen die voorkomen. En het is gewoon ook zonder van je energie dat je altijd weer puin moet ruimen. En ja, dat is het vervelende. Ja, ja. Ja. De, maar er wordt, er wordt altijd een heel nummer gemaakt, van, ook met dat polemelpunt En dan zijn er sommige mensen die roepen... ja, onze handelsbelangen die staan helemaal op het spel... en weten we wel om hoeveel miljard dat gaat. Maar zou het nou echt zijn dat één incident... dat dat zo'n belangrijke handelstromen in de weg zou staan... en het geldt voor, Tur voor Turkije hetzelfde? Ja, dat, daar heeft u natuurlijk gedeeltelijk gelijk in. Maar eh, ik zeg nogmaals, het vervelende is dat het Polen-meldpunt... niet alleen Polen betreft natuurlijk, maar eigenlijk alle Oost-Europeanen. En eh, dat betekent dat die landen daar en de leiders, dus ministers enzovoort... die krijgen ook alleen maar dat geselecteerde nieuws van... oh, Nederland is tegen ons. Ja. Mm -hmm. En dat heeft dus Roemenië, Bulgarije, vanwege die Schengenzaak... Ja. dat heeft gewoon een direct effect. We merken het aan handelsbetrekkingen, orders... En zoals ik eerder vorig jaar een keer geschreven heb... Uh, ik ken er nogal wat bedrijven die zeggen... dan zeggen ze niet openlijk uh, dat je de order niet krijgt vanwege deze... maar baden. Dan zeggen ze, ja, we hebben twee of drie uh, aanbiedingen. Ja, die andere was net iets beter. Ja. Terwijl je aan je klomp kan aanvoelen dat de echte reden ja. is. Ja. En daar gaat het om. En dat ja. is natuurlijk ook met Turkije. Dat is op het ogenblik een land enorm in opkomst. Geweldige goede cijfers. Ze vinden dat ze bij die, nou ja... Uh, uh, de Opkomende Chinese, landen? Ja, de BRIC's, zoals de ja. dat heet, dat ze eigenlijk daarbij horen. En ja, ze groeien als kool. Uh, ze werken ongelooflijk hard. Uh, het is echt een land van de toekomst. En ik zeg altijd, daar moet je in ieder geval goede voeling mee houden. Wat voor contacten we verder ook aangaan. Laten we tenslotte ja. nog even twee actuele dingen. Zowel Iran als Syrië. Iran eerst even. U heeft in 2009 gezegd dat u uh, het altijd van groot belang vindt om de deur open te houden. Ook voor staten die het internationale recht schenden. Toen had u het met name over Iran. Toen ook al over uw ja. nucleaire programma. Nu is er een praktisch totale boycott van het Westen. Israël, dan kan niet zeggen, die staan op het punt om te gaan bombarderen. Maar er dreigt van alles. Vindt u dat nog steeds? Vindt u nog steeds dat, er, dat, dat de enige de weg is open de, de deur openhouden ja. en praten? Dat is mijn basisfilosofie. Ik heb gemerkt dat in deze internationale gemeenschap waarin wij leven. Uh, dat is geen prachtige, uh, mooie, idealistische club van uh, mensen die elkaar wel aardig vinden. Dit is gewoon de jungle. En in de jungle moet je altijd zorgen uh, dat je bij iedereen uh, op een gegeven ogenblik toch even binnen kan komen als er uh, problemen zijn. Uh, en ik heb gemerkt dat onderhandelen altijd beter werkt dan vechten. Natuurlijk, sancties enzovoort is goed. Je ziet overigens dat Iran nu weer aanbiedt uh, aan ja. de IAEA inspecteurs ja, om maar uh, toch, toch te komen kijken. Toen zeg ik, nou, kennelijk hebben die sancties toch enig effect gehad. Ja. Heeft de dreiging van Netanyahu? Uh, dus het escaleren van, uh, van de verhoudingen met Iran lopen er niet toe om harder terug te meppen, maar juist om die deur open te houden. Precies, dat, om die juist, dat bedoel ik. Hè? Je moet die deur open houden, je moet in contact blijven, want je weet nooit wanneer het moment gekomen is dat er ineens wel een opening is. En die moet je dan kunnen gebruiken en dat ze niet zeggen, en daar moet vooral een klein land altijd open oog voor hebben. Ja. Mm -hmm. Zoals ik zei, 70% van ons boterham verdienen we in het buitenland. Ja. Dat betekent dat je dus met dat buitenland alle deuren altijd open moet houden. Ja. Even een andere actuele kwestie. In 2008, kort na uw ministerschap, pleit u voor toetreding van de EU... tot de EU van landen op de Caucasus, maar ook Marokko, Algerije en Tunesië. Dat was toen. Daar zijn wel een paar gewapende opstanden overheen gegaan in dat tijd. Vindt u dat ook nog steeds? Nou, dat heb ik natuurlijk een beetje provocatief gedaan. Oh, uh, ja, nee, wij hebben dat heel serieus genomen. Nou, dat ben ik heel blij omdat u dat doet. Uh, dat mogen we ook best blijven doen. Nee, wat ik daarmee tot uitdrukking wilde brengen is dat uh, wij moeten kijken hoe we die Europese Unie gestalte geven in de toekomst. Willen we dat, uh, zal ik maar zeggen, met alleen dat kleine kluitje puur Europese landen? Of willen we op lange termijn nadenken over wat voor constructies ook dat we die landen meer aan ons binden? Mm -hmm. En daar zijn allerlei formules voor mogelijk. Maar... maar zegt u wat er in die landen nu aan de hand is. Uh, we zetten dat maar even in de ijskast, dat plannetje. Of nee, juist die gesprekken nou, het, beginnen. Nu, nu. nu moet je die gesprekken beginnen. Want nu moet je ze laten zien uh, dat we echt om ze geven. Uh, we hebben dat gestimuleerd. Uh, er is, er hopen we komen, democratische regimes. Laten we ze nu naar ons toetrekken. Zodat ze niet de verkeerde kant uitrollen. Die landen zijn nee. al zover. Syrië is dat niet. Syrië, nee. dat is een ellendige situatie daar. U kent het land. Ja. Uh, uh, goed. Nederland is overigens het enige Europees land dat de ambassade daar nu nog open heeft. Is dat ook een beetje in uw strategie van deuren open houden Ik vind dat, praten, uh, ik vind dat, ik vind dat heel verstandig uh, van minister Roosentaal dat je de deur openhoudt. Wat kan je daar dan uh, Nou, als, je als kan, enig Europees land? Uh, uh, je, je, bent, je bent een uh, hele goede waarnemer, je weet dus wat er gebeurt. Je kan dus ook die boodschappen die je daar opvangt doorgeven aan je mede-Europese landen, mede landen, Amerika. En eventueel Nederlanders in nood zijn altijd beter geholpen als er een ambassadeur ter plekke is dan als er ja. helemaal niks is. Ja. Goed, uh, Ben Bot, oud-minister van Buitenlandse Zaken. Heel erg hartelijk bedankt dat u hier wilde zijn. In het jubilerende nieuwsport waar Villa VPRO de hele week vandaan komt. Even tijd. Nou ja, even gewoon tijd voor het grote wereldnieuws. En ster, en verkeer en weer. En daarna is de villa bij u terug. Met uh, twee buitenlandse. Ze wonen al lang in Nederland, schrijven voor Duitse en Poolse bladen... en komen vertellen hoe zij Nederland zien. Tot zometeen. Vrouwen, vrouwen. Morgen 8 maart, Internationale Vrouwendag. Those, Met in de nacht klinkt anders. Uitsluitend muziek van en door vrouwen. Morgen nacht tussen 2 en 6. Internationale Vrouwendag. Wanna have fun. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.